hoe kon het zo ver komen? Als wij de profetie van Jeremia vanmorgen goed hebben gehoord, dan spreekt de Heer zijn volk aan. Op de allereerste tijd. En ik denk dat iedereen. Die het gegeven is. Om getrouwd te zijn. En lang getrouwd te zijn. Dat vast ook wel is Bedenkt dat man en vrouw tegen elkaar zeggen... weet je nog... van het begin... van die eerste dagen dat we getrouwd waren... die eerste weken, die eerste maanden, dat eerste jaar... wel dat is wat de Heere tegen zijn volk zegt. Jeremia is geroepen, gestuurd door de Heere God... Om naar het tempelplein te gaan en om daar te spreken de woorden die God in zijn mond legt. En misschien moeten wij vanmorgen ook wel zeggen ja. Ik ga even denken aan die dagen dat de Heere mij bracht tot het geloof. Dat de Heere mij... De kracht gaf, geloof gaf om beleidenis te mogen doen. Dat ik hem heb gevonden. En dat ik eraan denk hoe vol mijn hart was. En hoe ik de heren mocht volgen. Want God zegt tegen zijn volk Israël. Wat was dat mooi. Rijk. God ging voor Egypte uit, door de Rode Zee. Hij zegt, weten jullie het niet meer dat ik jullie voorging door de woestijn, door een onbezaaid land, door een land waar je niet zijn kan. En wat is de Here goed voor dat volk geweest? Want hij heeft ze in Kanaan gebracht. Het land van de belofte. En daar staat Jeremia. Wij zeggen misschien vanmorgen dat was een ingewikkelde preek. Maar als je Jeremia leest moet je altijd in je achterhoofd houden dat hij die twee visioenen heeft gezien. Die bloeiende amandeltak... Die zegt, God waakt over zijn woord. Zo heeft hij het zelf gezegd. Hij is wakker over zijn woord. En dat tweede visioen, dat was die kokende pot die vanaf het noorden kwam. Want Israël, en dat moet duidelijk zijn, is diep gezonken. Diep gezonken in de zonde en de ongerechtigheid. In wat Jeremia hier zegt, in de boosheden. En wij kunnen vanmorgen als we dit lezen voor onszelf zeggen. Moeten wij dat vandaag horen? Het gaat toch goed. Het is toch geweldig in dit leven... En in ons kerkelijke leven, ik denk dat we dan gemeente onwezenlijk en onwerkelijk bezig zijn. Want als de Heere vanmorgen hier komt met deze woorden, dan moeten wij rechtstreeks deze woorden ons aantrekken. Aantrekken in de zin dat we ze op onszelf moeten toepassen. We zijn zo geneigd om de harde en de veroordelende woorden in de Bijbel naar de wereld te draaien. Er zijn mensen die zo in de kerk zitten. Dat als de dominee een opmerking maakt, iets aanwijst wat verkeerd is. Oh, dat was die, die heb ik dat zien doen. En weer wat anders, heb ik een ander zien doen? Nee, als het woord open gaat, dan moeten wij dat in de eerste plaats op onszelf toepassen. Want wat gaat de Heere God vanmorgen zeggen, o mijn volk, Israël, weet u nog dat ik u getrouwd heb? We hebben het verbond gesloten bij de Sinaï. En wat was die eerste tijd heerlijk? Die was moeilijk in de woestijn. Was dat volk zonder zonde? Wel, nee. Maar in het begin van de liefde is de genade van God groot geweest. Wat hebben ze gemopperd onderweg? En de Heer heeft ze telkens er weer doorgehaald. ...en doorgeleid. Maar in dat land is het telkens misgegaan. Het is net als een huwelijk... ...waar de liefdesverhouding in verkilt. Waar uiteindelijk een breuk ontstaat... ...waarvan je zegt, die is niet te helen. En als dat in een huwelijk gebeurt, dan is het helaas zo dat beide zeggen, ik heb geen schuld. En dat kan nooit gezegd. Ook al is het natuurlijk moeilijk om die schuld precies af te wegen, maar de Heere God komt en zegt vanmorgen, kom op. Ik zeg het maar even heel eenvoudig. Ben ik het soms, die schuldig is aan de breuk. Zo kan het zijn dat iemand in de kerk of meeluisterend zegt... Ja, ik voel dat er een, een afgeleide is gekomen. En, en eigenlijk, eigenlijk ben ik losgekomen van God. Van die God die ik heb beleden in het midden van de gemeente. En dan horen wij vanmorgen God het vragen... Het vijfde vers, het vijfde vers waarin de Heere zegt, wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden. Jullie vaders hebben gezondigd en, en was dat omdat ik niet goed was? Heb ik jullie niet gedragen, heb ik jullie niet een land gegeven dat... Vol van weelde was waar je kon leven en mij dienen. En wat heeft Israël toen gedaan? De kinderen weten het al. Die hebben dat heel vaak al horen vertellen. En, en helaas kinderen, je kan eraan wennen. En natuurlijk, Israël ging naar de beelden. Dat vonden ze mooier. Dat kon je goed zien. Luister goed. Israël, zegt de Heere, heeft de ijdelheid nagewandeld. En ijdelheid, dat betekent hier niet iemand die trots is op zichzelf, die zichzelf zo mooi vindt. Jongens, meisjes kunnen geweldig ijdel zijn. Nee, de ijdelheid, dat betekent niks. Ijdel, dat is lucht. Er zit niks. Zinloos betekent dat in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, Eitel, dat is een nul. Dubbele nul. Dat is wat de Here het volk verwijt. Jullie hebben mij verlaten. Jeremia staat dit met al het vuur wat in hem is. Op dat tempelplein van Jeruzalem te vertellen... ...te spreken, te preken. En hij zegt... ...jullie zijn, o volk, achter niks aangegaan. Hoort u hoe God hier zijn probleem... ...met zijn kerk, zijn volk... ...maar ook met zijn gemeente van vandaag... Neerlegt. Want wij als mensen hebben vaak heel veel vragen en problemen als het gaat over het bestuur van God in deze wereld. Maar dan zeg ik het heel menselijk. God heeft meer problemen met ons dan wij met Hem. Want wat is er gebeurd? Jeremia zegt, kijk eens. Wie er allemaal de fout in gingen, dat waren de leiders van het volk, dat waren de priesters, dat waren de profeten. Wat Jeremia hier aan het doen is in zijn prediking, dat is dit. Hij gaat Israël ontdekken aan de schuld die het heeft opgebouwd. Jeremia staat hier als het ware als de officier van de goddelijke justitie. Als je voor de rechtbank komt en je wordt ergens van beschuldigd, dan stelt de officier van justitie je in de staat van de beschuldiging. En al die tijd dat je daar staat, word je aangeklaagde, beklaagde genoemd. Dan moet je durven. Een priester uit Anatot? Want wat, wat, wat zegt hij hier? Wel dit. De priesters die offeren niet meer zoals God het wil. Tuurlijk. Jeremia ziet waarschijnlijk terwijl hij preekt. De rook van het altaar omhoog gaan. Maar hoe voelt God dat offer? In het hart van God is het niet meer dan een plichtpleging. Ze hebben het offer gedegradeerd tot een ritueel. Het moet gebeuren. En de wetsleraars, die praten nog wel zogenaamd over Gods wet. Maar God zegt, je kan over mijn wet niet praten als je mij niet kent... En hier wordt gesproken over de herders. Hier wordt bedoeld. De mensen die het in het land, in de politiek voor het zeggen hebben. Ze zijn mij ontrouw. Want ze vertrouwen niet meer op de heren. Ze zijn naar andere volkeren gegaan. Om bondgenootschappen te sluiten. Om zo zichzelf te handhaven. Oh wat is dit? Een toestand in Juda, in Jeruzalem. Wat is dit verschrikkelijk, terwijl van buiten uiterlijk voor het oog alles nog goed loopt. Weet u, dat doet misschien zeer als ik dit zeg en toch het moet gezegd. Zo kan het in de kerk ook zijn. We gaan naar de kerk, we zitten er. Maar eigenlijk hebben wij het woord van God, dat wat hij van ons vraagt, voor antiek verklaard. Het niet meer van toepassing willen nemen, zoals God het bedoelt van het woord. Kom je tegen bij predikanten, bij gemeenteleden, synodeleden. Misschien zeggen we vanmorgen, ja maar dat is toch wel verschrikkelijk als je dit zo durft te zeggen. We doen het nog zo netjes, we doen het nog zo goed. Als we kijken naar de wereld, naar andere gemeenten. Ach gemeenten, als wij het woord van God horen, dan, dan spreekt dat onszelf aan. Dan wil de Heer dat wij persoonlijk zullen luisteren en het op onszelf toepassen, het tegen onszelf zeggen. Zoals de discipelen dat deden aan de tafel van het avondmaal als Jezus zegt, een van jullie zal mij verraden. Toen zeiden ze, het allemaal ben ik het Here. daar schrokken ze zo van. Ze zijn zo geschrokken dat ze zeiden... wat vreselijk onze Heere zal verraden worden. En er was er een die huichelde, dat was Judas. Die zei, ben ik het Heere? Hij kon toch niet anders, hij moest toch meeroepen met de rest... terwijl hij wist dat hij het was. Daarom, gemeente, is het zo belangrijk... dat het woord... Waar de Heere God wakker over is. Dat dat woord door ons wordt gehoord. Want we hebben misschien de indruk. Dat dit woord van de Heere. Dat dat enkel. Zoals dat wel wordt genoemd. Hel en verdoemenis is. Oordeelsprediking is een prediking. ...waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Want wat zit er uiteindelijk achter? Hoor hoe daarachter zit het hart van God. Hoe de Heer hier klaagt tegen zijn volk. Je hebt me zeer gedaan. Kom op. Geef dan aan wat ik verkeerd heb gedaan... En, en als je dat hoort, gemeente, dan, dan is het heerlijk als je in schaamte je hoofd kunt buigen. Wanneer kom je verder met je leven als je dingen verkeerd hebt gedaan? Dat je dat toegeeft, dat je dat inleeft, dat je dat beleidt. En misschien, als we die ontdekking mogen doen, kunnen we, kunnen we weer terugkomen... Bij datgene wat zo nodig is. Dat is dat we tot bekering komen. Want God zegt dit niet door Jeremia heen. Om zijn volk van zich af te stoten. Maar om ze naar zich toe te halen. Om van hen uit het weer goed te maken. Recht te maken. Om dat volk als het ware wakker te schudden. Voordat het te laat is. Want God heeft het gezegd. En daar zal hij geen woord van terugnemen. Dat die pot in het noorden die daar kookt. Dat die pot naar Israël is gericht. En dat hij die God is... Ja, die wakker is over zijn woord. Die zal doen wat hij zegt. En daarom is het zo belangrijk. Dat als wij in de kerk zijn. Dat wij onder de prediking gaan zeggen. Ja, ben ik dat? En dat we het dan toegeven. Ja, zo ben ik geworden. Van die verleden ben ik weggegleden. De wereld... Kan zo'n lawaai hebben gemaakt en dat wat er nog in mijn hart zat aan wereld, dat werd zo getrokken van God af. En denk erom, Satan is in staat om mensen te verleiden zonder dat ze het merken. Het begin, de afwijking is vaak zo klein, ach een keertje. En dan is het net als een schuit die van de kant afvaart als die eenmaal in beweging is gezet of wordt weggetrokken. Dan kun je weer op die schuit staan en ze ligt nog bij de wal. En als je even niet goed opgelet hebt, dan zie je hoe groot die afstand geworden is. Je hebt het gevoel dat je niet meer terug kan. Machten die sterker zijn, die trekken je van de hier af dat is wat God zijn volk wil laten zien. Wat een verwijdering er gekomen is tussen Israël en tussen hemzelf. En weet u, dat is nou het wonder. God is bewogen met dit volk. Want toen hij ze uitkoos als volk, toen heeft hij bedoeld... Om een God te zijn voor altijd en voor eeuwig. Om ze nooit meer van zich af te zien drijven. En de Heer heeft er alles aan gedaan. Ik was er. En hoe was de Heer er met zijn genade? Hoe is de Heer in het leven van Israël geweest? Al dat gemopper in de woestijn, dat heeft hij achter zich gelaten. Dat vergaf hij. Telkens weer is dat vol teruggeleid. En zo is het ook gegaan toen ze in Kanaan woonden. Als ze weer God vergaten, dan gaf de Heer ze de straf. En ze keerden weer. Nee, maar de hele tijd van de richters, van de koningen. Maar in de tijd van Jeremia, dan komt dat oordeel gemeente zo op scherp te staan. Want wat, wat zegt de Heer hier, ze hebben mij verlaten, ze zijn mij vergeten, ook al staan ze nog te offeren en ook al is het uiterlijk allemaal nog goed. En dan krijgen we in Jeremia iets te lezen waarvan we zeggen, hè? mijn volk heeft zijn eer veranderd, zegt de Heer. Je kunt ook wel in andere vertalingen lezen, zijn heerlijkheid. Wat is een heerlijkheid van een volk? De heerlijkheid van bijvoorbeeld de Grieken was hun kunst, hun wetenschap, hun rechtspraak. Dat was net eender als bij de Romeinen de militaire macht. Wat is heel lang in Nederland de eer en de heerlijkheid geweest, dat, ja dat is heel wonderlijk geweest, dat in Nederland de dienst aan de Heere God belangrijk was. Zo vind je Mohammedaanse landen die hun eer en heerlijkheid vinden in het dienen van Mohammed, de Islam. Nee, de Heere is de glorie. De Heere is de schepper en de onderhouder van Israël. En zojuist zei ik het al. Dat komt weer terug in dit hele hoofdstuk. Israël is ijdelheid nagewandeld. Dat zijn nullen. Nullen, dat is niks. Israël... Wat het volk is van de levende God. Dat zag de heidenen. En de Heer heeft ze van tevoren gewaarschuwd. Doe het niet. Houd je aan mij. Maar toen zagen ze daar een prachtig baalsbeeld. beeld, dat beeld, andere beelden. En toen ze zagen hoe de volkeren rondom hen deze goden hebben vereerd. Dat was afschuwelijk. Dat waren seksuele orgieën vaak. Maar dat lag de mens. Want Israël dat het volk van God is, dat is niet beter dan al die andere mensen. En weet u, dat is nou het ongeluk van Israël. Israël dat zei, we zijn veel beter, want wij zijn Gods volk. De Heer heeft ons uitgekozen in Abraham en nog steeds zijn we zijn volk. <coughs> Weet u, als, als ik dit hoor zo zelf, dan zeg ik het lijkt wel of de kerk spreekt. De kerk is ook heel vaak hoogmoedig in het geloof. En kijk maar in elke gemeente, wij hebben zoiets van onze kerkelijkheid, ons gemeente zijn, dat is toch wel heel bijzonder. En dat is het ook in de heren, maar niet van onszelf. Maar zo diep zit het kwaad in de mens dat hij dat naar zich toe haalt. En tegelijkertijd het niet doorheeft dat hij net eender is als alle mensen. Want kijk zegt de Heer toch naar die volkeren rondom. Wat hebben ze voor baat bij hun golden. Wat hebben ze voor baat. Wat heeft iemand die de Heere God niet kent en niet dient. Wat heeft hij nu in deze wereld eigenlijk te doen. Ja, moet je ze horen snoeven. Opscheppers. Moet je horen hoe ze spreken over hun succes. Hun bezit. Hun geweldige krachten. En als die mens ziek wordt. Heeft hij geen toekomst. Geen hey, toekomst. Want waar zet je, je je hart op? Waar ben je mee bezig? Als je jong bent. Je gaat straks voor een geweldige opleiding. Een opleiding die je laat meetellen onder je vrienden. Of in de plaats waar je woont of gaat wonen. En je gaat het maken in deze wereld. Vergeet niet, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Alleen. En dat is wat de Heere bedoelt te zeggen wie de wil van God doet. Die blijft in eeuwigheid. Als Jeremia hier preekt dan, dan doet hij een beroep op het geweten. En dan zegt hij Israël wat jullie gedaan hebben dat is God inruilen. Jullie hebben God van de hemel, de schepper van hemel en van aarde... hebben jullie ingeruild voor rommel, voor een waardeloze prul. En, en wat gaat hij dan doen? Dan gaat Jeremia ze zeggen... Jullie zijn zo dwaas bezig. Want doordat je hem de rug hebt toegekeerd heb je je helper in nood, als het ware, overboord gezet. En dan gaat Jeremia, we hebben dat gelezen, zeggen, welk volk heeft zoiets ooit gedaan? Hij heeft het over de geteërs. De geteërs, dat zijn ongetwijfeld de Grieken. De Grieken. Van de Grieken weten we dat ze heel veel goden vereerden. En of gaan naar Kedar. Kedar dat is een van de zonen van Ismaël. Dus hier worden de Arabieren bedoeld. Jeroen kent zijn wereld. Hij weet wat er rondom allemaal plaatsvindt. Ze ruilen geen goden in. Kijk, zegt hij. Ze nemen er eerder bij. Ik denk als mensen in de zending werken, die, die komen daar het meest achter. Ook mensen in de evangelisatie. Wat houden ze vast aan hun afgoden? Als ze eenmaal ook door genade tot de Here zijn gekomen, dan, dan zit die heiden er nog zo in. Dan willen ze wel de heren erbij hebben, maar hun afgolden afzweren. Trouwens, dat is niet alleen specifiek heidens, dat is algemeen menselijk. Vandaar gemeente Jeremia, die zegt hier, welk volk, mijn volk Israël, heeft dit ooit gedaan? Ja, mijn volk Israël. Want als ze andere goden nagingen, dan lieten ze mij in de steek. Dan ging hun hart daar ook helemaal werkelijk naar uit. Wat is dit verschrikkelijk. Als Jeremia vanmorgen gemeente mag werken door de genade in onze harten, wat krijgen wij dan veel om na te denken? Want hebben wij de Heere soms ook ingeruild. Die God die aan het begin van ons leven stond. Die God die met ons door onze jeugd heen ging. Die ons bracht tot datgene wat het allerrijkste is. Dat we ons bekeerden. Dat we hem leerden kennen. En als we dan tien, twintig, dertig of 40 jaar later zijn. Het moeten zeggen. Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn we hem kwijt. Terwijl er in ons nog wel leven kan, die gedachte, maar wij zijn gedoopt, wij zijn christenen, wij hebben de enige en de waarachtige God. En zonder te weten hebben we God ingeruild. En ik hoef toch vanmorgen niet allemaal te gaan noemen waarvoor we de heren kunnen inruilen, voor ons zelfvertrouwen bijvoorbeeld, of ons bezit. Dan komt Jeremia met iets waarvan hij zegt, zal ik je eens wat vertellen? Je bent bezig met een dwaasheid. Een dwaasheid, zo ongerijmd, zo vreselijk dom. Want als we dit gedeelte van vanmorgen lezen, gemeente, dan zegt hij dwaasheden, twee dwaasheden. Nee, nog erger, het zijn twee boosheden. Jeremia gaat het als het ware samenvatten in het dertiende vers. Hij zegt, twee boosheden. Mij, de springader van het levende water, hebt geverlaten. En dat in Israël. We weten van die verleden, denk ik, allemaal wel weer even wat het belang van water is. Het was een poos droog in Nederland. Verschroeiend droog. Karamie vertelde dat het indroogde en dat we zo'n 100, 120 mm waren ingeteerd. Dat betekent dat het grondwater steeds minder wordt. Dat ja, het gewas in gevaar komt. En daar waar water staat, ja, daar zag je het nog wel groen zijn. Water is van levensbelang. Geen water, geen leven. Ja, te veel water is natuurlijk ook schadelijk. Maar geen water, geen leven. Dat is in Israël wel zo sterk. Waar haalden ze het water vandaan? Ach ja, wij halen het uit de kraan. Wij draaien de kraan maar open en we hebben bakken met water. Maar in Israël, daar ging het erom dat je het water haalde uit de bron... Een wel, een wel dat, en dan komt het water uit de grond, meestal is dat heerlijk, goed, schoon water, en dat wordt hier bedoeld. God zegt, ik ben als zo'n bron, en dat water dat wel top en schepper maar uit, die bron die blijft lopen. Zo'n bron is meestal het begin van een beek. En vele beken zijn het begin van een rivier. Zo ontspringt die Jordaan in het gebergte vanuit bronnen, vanuit smeltwater, van regen. Zo'n bron. En als je bij een bron woont, dan zit je goed. Dan kan het heel lang droog zijn. Je gaat naar de bron, je hebt water. Je kunt jezelf wassen, je kunt, wat heel belangrijk is, drinken. Maar mij, de springader van het levende water, dat betekent gewoon het uit de aarde opkomende water, het borrelende water, hebben ze verlaten. En wat hebben ze gedaan? Wel, ze zijn weggelopen. Ze zeiden dat water, hoeven we niet meer. En toen hebben ze zichzelf gebroken bakken gemaakt. Bakken gemaakt. Wat deed je als je niet bij zo'n bron woonde in Israël. Dan deed je dat waarschijnlijk op bepaalde plaatsen naast je huis. Dan hoefde je niet zo ver. Of bij een heuvel. Dan metselde je een bak of je hakte een bak in een rots uit. Zodat je daar het water van de regen kon opvangen. Nou, ik weet niet of u wel eens regenwater hebt gedronken. Ja, vroeger moest het wel. Regenwater dat wordt opgevangen, dat staat stil. Er begint altijd iets te stinken. En wil je dit gezond en wel kunnen drinken, zul je het moeten koken, moeten zuiveren. Dat hoeft bij die bron niet, dat kun je zo gebruiken. Dat is levend water. Je ziet daar de mensen tobben. Met stenen en met allerlei andere materialen zijn ze een bak aan het maken. Ze zijn een bak aan het uithakken en ophogen. En wat gebeurde er met die bakken? Wel als ze helemaal vol waren, dan kon het gebeuren dat ze braken. Dan liep het water weg. Twee boosheden. Mij de springader van het levende water hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken. Die geen water houden. O als het toch droog is. En je bak is leeg. Waar moet je naartoe? Hoe kun je in leven blijven? O Jeremia wat is die scherp? Wat is God scherp? Maar wat is de Heere vol van liefde? Want daarachter zit, waarom verliet u mij? Wat een rijkdom aan water, aan leven hebt u als u bij mij bent. Wat is dat erg? Dat de Heere dit moet roepen. Wat kan zijn volk? Maar wat kan ook zijn gemeente zijn kerk diep wegzinken? Maar hoor dan hoe de Heere roept, terug naar de bron. En dan moet je ongetwijfeld denken aan, aan die geschiedenis dat de Heere Jezus door Samaria gaat. Dat de Heere Jezus daar bij de Jacobsbron gaat zitten, dat daar die Samaritaanse komt. En dat de Heere Jezus haar om water vraagt. En dat ze zegt, waarom doet u dat als Jood aan mij die een Samaritaanse ben? En dan is het de Heer Jezus die zegt, als u wist met wie u sprak, dan zoudt u het aan mij vragen. Want hij is de bron die uiteindelijk door God in deze wereld is gezet. Hij is de bron waar het leven uit opkolkt. Genoeg voor de hele wereld. Gemeente, de Heere die laat het wel vaker zien dat zondige dwaasheid is. En dat het uiteindelijk een krenking is van zijn liefde, van zijn goedheid en van zijn trouw. Mogen we zo vanmorgen het weten dat bij de Heer de bron is. De levensbron. Hij geeft de kracht en de sterkte. Hij is de barmhartige en de genadige. Maar de moderne mens wenst geen genade. Want, waar heeft hij het voor nodig? Hij zoekt het zelf al uit en hij redt zich wel. Hij doet geen kwaad. Hij gaat zijn gang. Maar mij, zegt de Heer, de levende bron is verlaten. En dan kan het zijn dat we vanmorgen het moeten zeggen. Ja, inderdaad. En dat we horen hoe die liefde van de Heer ons lakt. Want weet u één ding? Als wij die levende brand van God voorgoed verlaten... dan zal het eens zijn. Zoals in die gelijkenis door de Heer Jezus wordt geschilderd. Lazarus stierf en engelen droegen hem tot in de schoot van Abraham. En de rijken het beeld van het verwaten... Israël stierf ook. En hij werd begraven, staat erbij. En hij sloeg zijn ogen op in de hel. En hij zegt, ach, mijn dorst. Wat heb ik een dorst. In het eeuwige vuur van Gods toren. Daarom, als u dit hoort. Als jij dit hoort. Als je luistert naar de prediking van Jeremia. En Jeremia uit je duidelijk zegt... Laat je waarschuwen en zeg het. Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Daarom als je zijn stem hoort vandaag. Gelooft dit heilrijke woord. Want hierin is je leven. Het leven tot in eeuwigheid. Een leven zonder dorst. Een leven dat vol is met troost. Nee, in ons is de aard dat we ons verharden. Maar verhard je niet en neemt zijn genaam en laat je waarschuwen. Want God, de wakkere God over zijn woord. Hij zal het oordeel over zijn volk brengen. Als je leest over oordelen, dan is het allereerst in het Oude Testament over Israël. En zo zal het ook zijn in de toekomst en vandaag het oordeel begint bij het huis van God. In zijn huis. Maar wie zich niet verhardt en deze genade aanneemt, die zich laat waarschuwen door de woorden van God. Die zal Nooit meer dorsten. Amen. Psalm 95, het vierde en het vijfde vers.